Met het NOS-journaal. Het aantal doden in Italië door het coronavirus is bijgesteld naar 107. Er zijn nu meer dan 3000 besmettingen vastgesteld in het land. De Italiaanse regering heeft besloten om alle scholen en universiteiten tot 15 maart te sluiten vanwege het coronavirus. Scholen in het noorden van het land, de regio die het zwaarst getroffen is, waren al dicht, net als veel openbare gebouwen. Grote sportwedstrijden worden waarschijnlijk achter gesloten deuren gespeeld, dus zonder publiek. De politie in Slovenië heeft 30 migranten gevonden die verstopt zaten in een goederentrein. Volgens de politie bestond de groep onder meer uit 12 kinderen en een zwangere vrouw. Ze komen uit Syrië, Iran en Afghanistan. De trein, gevuld met klei, was onderweg van Servië naar Slovenië. Volgens de politie was het leven van de migranten in gevaar vanwege zuurstofgebrek. Er is een duidelijke relatie tussen de hevige bosbranden in Australië en de opwarming van de aarde. Dat blijkt uit een nieuw internationaal onderzoek... onder leiding van de Nederlandse professor Van Oldenborg. De kans op grote bosbranden is met tenminste 30 toegenomen... sinds het begin van de vorige eeuw. Als de aarde 2 graden opwarmt... zullen er nog veel vaker bosbranden ontstaan, aldus dus de onderzoekers. De studie werd opgestart vanwege de discussie over de vraag... of de bosbranden werden veroorzaakt door het klimaat. Van Oldenborg is onder andere verbonden aan het KNMI en de Oxford Universiteit. Ongeveer 220.000 volwassenen in Nederland... gebruikten in 2018 dagelijks of bijna dagelijks cannabis. Een jaar eerder waren dat er nog 140.000. Dat blijkt uit de Nationale drukmonitor. Monitor. Meer dan 8% van de Nederlanders is een overmatige drinker. Dat is minder dan in voorgaande jaren. In de monitor staat verder dat het gebruik van cocaïne, ecstasy... en amfetamine aanzienlijk lager ligt dan van cannabis... maar wel ruim boven het Europese gemiddelde. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen bewolkt en in de loop van de dag valt er regen. ZFM, Zfm. Het Verkeers. Zijn we verkeers... in zwaar bij de ADD? Er staan op dit moment geen files. ZFM Het geluid van Zandvoort. Tot 10 uur. Het opinieprogramma dat de moeilijke vragen durft te stellen. Dat geen discussie uit de weg gaat. En de gasten het vuur aan de schenen legt. Dit is Zandvoort, Zandvoort aan, aan het, het woord. woord. Uw presentator is Bastiaan Torent.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 Uh, en Marije en ik zijn toevallig ook. Allebei wonen achter dat in Nieuw-Noord. Dus het is echt een Nieuw-Noord-momentje. Ik denk dat iedereen inmiddels weet dat wij in Nieuw-Noord wonen. Ja, dat, dat is wel dat vaker. Gezegd. Is. <laughs> vaker gezegd. We promoten de buurt wel. Uh, en mocht u nou ook mee willen praten of vragen willen stellen aan ons, uh, bel dan naar 023 573 0393. Of stuur een bericht via redactie.zfmzandvoort.nl of regio.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 Ja, dat is een knopje bij mij. Daar word ik erg boos van. Ik <laughs> denk wel meerdere. <laughs> dat, uh... Ik denk ook meerdere. Uh, wij hebben op onze Facebookpagina uh, ook uh, heel veel reacties gehad... Uh...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 Um, en kunnen we bijvoorbeeld door ons tunneltje achter Noord met de fietsweg? Of moeten we nou, kilometers om uh, ja. met de fiets of lopen? Want je krijgt als mededeling pak de fiets of ga lopen. Maar vervolgens moet je kilometers om. Ja. Ja. En mijn vader dus heeft dan een, een, een invalide plek op de Van Lennepweg. Wat moet daarmee gebeuren? Hoe moet mijn vader... Zich, ja. uh... ik, heb, ik heb daar gelukkig ik heb gisteren een gesprek gehad met de gemeente samen met een andere wijkbewoners van HPZ. Uh, is zij onderdeel van? Ja.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 Van Lennepweg, waar we hier nu over spreken, dat het geen doorgang zal zijn. Ja, het wordt wel heel summier. Dat kan ik wel echt, wel echt wel vast gaan zeggen. De doorgang, eh, als op vrijdag de stroom, toestroom tussen 10 en 12, eh, moet ik even goed zeggen. Ja, nee, tussen 7 en 12 zal zijn. Dan zal men zeggen, nou, alleen als het toelaat. Dus de kans bestaat dat je zelfs maar één keer per uur misschien er even doorheen kan. Ja.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 Ja. Maar ook dat vind ik zo laatste moment. Hè? Ja, ik vind dat ook want er gaan heel altijd heel veel dingen mis. Ja. Zulke, en dat geeft niet. Maar, maar neem dan de tijd zodat mensen bij wie het mis is gegaan... Ja. kunnen ageren en het alsnog ja, kunnen doen. Ja, maar Laten we, dat is, dat is de, ja. de, de, de echte inhoud specifiek. Daar gaan we zo meteen wel verder op in. Maar het gaat mij er even om wat... want jij hebt ook met de gemeente gesproken. Wat is nou de reden waarom bewoners van Nieuw-Noord... er zijn geen informatieavonden gepland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 Uh, hoe ze dat beter gaan aanpakken van in Noord. Hebben ze dat inzichtelijk? Komt er waarschijnlijk, zeg ik deze maand, nog een bewonersbijeenkomst in Noord? In, waarschijnlijk. Maar ja. dat is toch te laat? Ja, dus, vind dat ik is ook. maart. Ja. Het is 1 mei gaat het beginnen. En dan, dan kom ja. je. En dan, uh, ja, je moet maar afwachten tot wanneer je het uh, antwoord uh, krijgt van de gemeente. Wanneer ze zo zo'n bijeenkomst gaan beleggen. Maar we werken niet allemaal bij de gemeente. Wij hebben ook nee. gewoon allemaal werkgevers <lacht> naar eigen teklijk. Ik ook. Ja, ja <lacht> ik bedoel, ik kan, Kijk, ik heb. <lacht>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 uit Nieuw-Noord komen door de stoep mensen heen. Dat vind ik ook al niet. Uh, je kan iedereen onverdraaid. Ja, oh, dat, dat wel. Dat, maar ja, de, laat ik niet zeggen. Ik de de vrijwilligersorganisatie waarvoor je werkt hoort een, een ontheffing dan aan te vragen voor het door te mogen rijden tijdens die dagen. Nee, maar het is geen, het is een beroepsorganisatie. En ja, het is, en en en, het is niet hier in Zandvoort zelf dat ik rij. Ik rij buiten Zandvoort. maar ja, ja. mijn bus gaat mee met mijn huis, want ik start ja. van mijn huis af naar.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 Um, ik weet niet wie van jullie hier uh, toen uh, al woonde. Um, ik niet. Ik, denk, dus, uh, ik kan, uh, ik kan er niks is. van zeggen. Dat, ik zou uh, er wel geweest zijn als klein meisje. Uh, <laughs> maar wat ik gehoord heb van vele uh, oud um, ook mensen die in Nieuw-Noord wonen... die echt... Bij deze mobiliteitsplan en al die afzettingen en wat dan ook, echt zeggen. Nou, dit is belachelijk. Dat ja. was vroeger nooit zo. Dat was niet nodig. Ja, maar de, de verkeersdrukte is natuurlijk ook veranderd. Hè? Ja, en nee, maar dat vraag kan vragen. je niet vergelijken meer andere met andere Nee, rijden, da, ja. Nou ja, maar dat is andere dus andere de vraag. Is, is, is het zoveel extremer qua aantallen dan in 1985? Uh, auto's wel. Ja. Auto's op de kon. weg geparkeerd, uh, zeker. En uh, door internet en dat mensen weten ja, wat er allemaal gaande er is. Gaande is. Het, ja. Er komt veel meer publiek op alles af. Nee, maar ik heb een collega die ging uh, vorig jaar naar Spa, franco -Shan. We hadden het laatst over. En die zei ook van Marie, het is daar zo immens druk. Ik snap niet hoe een dorp als Zandvoort dat kan gaan verwerken. Hij zegt, want dat ligt dan nog in de bossen. Hij zegt, maar dat is niet normaal. Ja. Hij zegt, ik, ik snap niet wat er, uh, wat, hoe dat ge gaat gebeuren.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 kans op een extra dat pas. maar ze bekijken het allemaal individueel. Heel oké, okay, dus die vignet krijg ik sowieso. één vignette krijg ik sowieso. Nou, dat is ja. voor mij genoeg. Mijn kind is nog te jong om aan te draaien. Dus um, ja, het is, ik zou het wel willen. Ik moet even eerlijk zeggen, uh, het is niet alleen Nieuw Noord, hè, want ik heb vrienden bij de burgemeester van Alfstraat. Daar zijn ook, zijn ook heel veel vragen. Ja. Want ja. Die hebben bijvoorbeeld, daar is een parkeerterrein wat uh, de ingang heeft voor het circuit.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 Maar dat is toch krank dat daar ja. niet over nagedacht is van tevoren. Nee. Of dat het niet gewoon toch geregeld wordt. Ja, ja. ja dat ja. vind ik ook. Ja. Dat, uh, ja. Maar, ja. Okay. En, ik vind dan een, een, een idee zoals met Lowlands. Met een stijgere brug eroverheen. Dat mensen eroverheen moeten. Nou, dan glijd je die eroverheen. En dan doe je het wel een doorlaatpost voor de mensen die gehandicapt zijn of wel of hebben. Uh, tuurlijk, tuurlijk. Dat je dan in laag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 Ja, oké, okay, via het waterdorp, snap ik. Maar ik, ik, mijn probleem is: hoe kom ik naar die boulevard toe? <laughs> nou, ja, ook weer via het Zandvoort-Slaan rechtdoor... Wel via de, ja, ja. de route, zo in-uit. Ik zou er maar wat tijd voor nemen. Ik ja. denk ik het ook. Ja, is, Je uh, gaat uh, toch ik ben er wel mee. Dag nou, dames en heren, als u nog uh, uh, mee wilt praten, dan kan dat natuurlijk uh, 023 573 0393 of natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord.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 I should have known I'd leave alone Just goes to show That the blood you bleed is just the blood you own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 bij de FOMA, ja, gaat, uh, gaat het staan. Maar bedoelen ze dan bij de FOMA het parkeerterrein? Ja, het parkeerterrein. Dat, ja, uh... ja, maar je moet eigenlijk ook rekening houden dat er de rest ook gewoon bij betrokken wordt van het Pijn. Uh, ja, ik denk dat gewoon het hele plein voor de supermarkt zal worden gebruikt. Ja. In de hoort. ja. En dan Want wordt het, het lastig om naar de supermarkt te gaan. Nou, dat zullen ze echt open houden. Gelukkig <laughs> is het. Uh, ik heb gedetailleerde tekeningen... vannacht nog om 12 uur nog even bekeken. Nog ja. even. En uh, ze hebben uh, van die uh, gele verkeersbordjes... In, dan ingetekend. En dan zie je ook de looproute naar de DGP-camping... Uh, zie je daar langs. Dus hou, hou dat allemaal, voor die winkels houden ze dat allemaal vrij. Hoor, bij okay. dus dat, uh, het uh, wordt ja. wel druk in die winkels. Dus dat ik, wel. Ik mag ja. hopen dat de FOMAR <laughs> heel veel personeel <laughs> is. Hè? Ik ja. hoop het ook voor ze. Ja. Maar ja, goed, voor ja. ons, wij moeten natuurlijk ook onze boodschappen gewoon doen. En als je, ja. het dorp, als je het wijk niet uit kan... en je kan alleen naar de FOMAR...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 en dan kom je thuis op donderdagavond en er bestaat de kans dat je, je auto dus niet kwijt kan voor de deur. Maar dat is toch maar een lekker huis. Ik bedoel, wij wonen daar. Ja, en. en, te, en, en, en, en precies. Ja. Waarom, dan maken ze dan niet op, waarom maken ze dan niet een tijdelijke. Uh, verkeerscirculatieplan? Bedoel je? Nee, gewoon parkeer. dat ze moeten betalen? Ja, dat had ik ook, uh, ook voorgesteld. Maar Aan het ons, is, hoop ik.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 strategisch abalances neergezet... ...ook uh, huurabbalances. Oh zo, ja. En uh, door het op microcel die dingen daar neer te zetten... ...abbalances, uh, de brandweer zal waarschijnlijk hier op de Hogeweg... ...en bij de Lineestraat uh, waarschijnlijk ook allebei de posten gestationeerd zijn... Uh, ik denk dat ze het op die manier zullen gaan invullen... om zo snel mogelijk de plekken te kunnen zijn. Ja, en is. op het circuit staan ze sowieso maar ook Zo, al zo moeten dat ze daar staan. Dat ze een en dan de, hebben ze ook de helikopter ja. natuurlijk. Dus in feite in echte noodgevallen uh, zouden ze met de, de, Daarom. de, want de want helikopter ze, kunnen. Jullie zijn lekker ingevoerd in de materie. Nu ja. je hier toch bent. En ik ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Kom. <laughs> Kom maar.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 Dat als er iets gebeurt dat ze hebben kunnen zeggen. Kijk, plan A hebben, plan B hebben, plan C hebben. Um, en die afsluiten van het natuurgebied. Ja, ik snap dat ze dat natuurgebied willen afsluiten. Ja. Want het is gewoon puur bescherming van de planten en de dieren die daarin leven op dat moment. Ja, maar ze waren niet, het... niet zo heel erg druk aan het maken over de natuur toen ze over dat strand wilden rijden. Dus ja. ik kreeg meer het gevoel ja. dat ze gratis pottenkijkers willen weren.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 Wat moet ik met mijn honden dan? Uh, Botvangen. Nee, ja, dat ook... kan niet, want daar zijn de ja, Dat doet ze dan. Dan kom je bij mij achter de flat, daar kan je lopen. Nog meer te. poep op ja. onze straat. Nee, nee, het oh, het uh, golfterrein is nog niet. Uh, is niet uh, dat hek is nog steeds niet gemaakt, dus daar ga ik wel heen. Zo, de hek is niet gemaakt. Ga je ook op het golfterrein. Wat ja, denk ze zouden waarschijnlijk <tomt> een stukje over bij het golfterrein ja. je ja. Een groot, uh, groot honden uitlaten. Ik ja, ja. Ja. kan ook gewoon naar de camping lopen. Dit bedoel ik, het is verreweg... weg.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 Volgens mij wordt dat niet beseft. Dat nee. er gewoon genoeg mensen zijn, zzp'ers. Uh, ja, wij leveren dat, uh, in op allerlei manieren. Dat ja. wij, wij, wij ja. ook economisch inleveren... Ja. voor iets ja. wat onszelf niks oplevert. Kijk, ik licht. vind het hartstikke gezellig dat er hier een feestje is. Maar het, het, waarom moet ik economisch lijden? Nee, dat, dat, nou, dat, dat, dat was ook mijn niet. grapje met het parkeren ja. betalen. Van, ja. Krijgen wij dat dan? Want wij krijgen heel veel overlast. Heel ja. veel gedoe en ook echt schade... Maar de, nog steeds moet ik staan te juichen over dit evenement. Ja, ja. En dat. dat, dat, dat. Maar besef, heb jij het idee dat de gemeente het beseft? Het, ik krijg het idee zelf of niet. Niet? Nee, nee, want ja, ook de ondernemers die zijn bij de bijeenkomsten geweest zijn. Er schijnt de helft weg te zijn gelopen tijdens die ja, bijeenkomsten. Ja, ze waren kwaad. Ja, dat weet kwaad ik. Kwaad weglopen. Ja. Waarom? Nou, gewoon puur omdat ze ook het niet serieus werden genomen. Ja, goed, dan nemen we nemen die maatregelen en uh, daarmee uh, klaar. Ja. Het werd ook niet ingegaan op vragen werden ontweken. Weken, ontweken. Dat, uh, dat... Ik heb het idee dat de gemeente het gewoon niet weet. Ze hebben alles gewoon over de schutting van de F1 gegooid. Of eigenlijk de F1 heeft dat naar zich toe getrokken en gezegd wij regelen het wel. En er is volgens mij helemaal niemand in de hele gemeente die zich echt bemoeit en overzicht heeft. Is dat misschien het hele probleem? Nou, er zit wel degelijk een heel team zit erachter. En uh, die zitten een paar dagen hier zo in Zandvoort... en een paar dagen bij de gemeente in Haarlem, Want het mm -hmm. is een ondersteuningsteam van de gemeente Halem. Ja. Uh, ja, die zijn wel bekend met een grote evenement... als bevrij bijvoorbeeld Bevrijdingspop. Maar ook met in details met de plannen die er nu liggen. Ik vraag het me af. En zoals je hier op papier ziet... het plan voor in Nieuw-Noord voor de Kiss and Ride. Ze hadden geen idee. Nee, dat bedoel ik. Ze hadden ik. geen idee. Het... Ze denken... Hey, Ligt hier, wacht, het plan ligt hier is niet de gemaakt de door de gemeente. Het plan is gemaakt door de organisatie. De Toch? Plan, de, de, de, dit wat hier nu voor je ligt, de, dit plan... dit is een uh, eigen gemaakt voorgesteld plan... aangezien ik de woonwijk ook goed ken. Ja, nee, ja. precies. En, Dat is jouw plan. Uh, dit okay, is mijn plan. Ja, ik moet heel uh, even onderbreken. Laten we het zo meteen even verder over, uh, over wat jij net zegt uh, uh, hebben. Want we moeten er even uit voor het nieuws. We zijn zo weer uh, terug, dus blijf luisteren. 4.5